Wie ze, wie dat we daar hebben, de gie? Dag je jong, alles goed. Zeg jij, Ga je terug in het land, jong? Allee, jong. Dus je zei, je bent zei, oh, informateur geworden? Man, man, man, man, Je dacht dat je in Toskane op je gewakje ging gaan zitten? Een beetje rustig in het zonnetje, genieten en zo van een goed glas wijn? Ja, ja, Dat rare boemboem, je kunt in, in België komen werken en terug, je kunt ervoor zorgen dat er een regering komt. Dat is nogal straf aan maat. Ja, jong. Ja, ze hebben vertrouwen in u, hè. De burgers hebben zelfs meer vertrouwen in u dan in die alle termen. maar ja, wat hij je bewezen? Nikske, nul, Nothing. rien, nada, geen kloeën, heeft hij je gedaan Ja, die heeft zo wat gespreksjes gevoerd, ja, maar telkens, keer, oftewel waren het de Walen die nee zeggen, ofwel was zijn eigen partij die nee zeggen. Allee, als uw eigen partij al tegen u voorstellen nee zeggen, dan zijn het toch niet goed bezig, he. Oftewel willen ze die partij van u ja, af, maar dat is blijkbaar niet waar. Want nu, nu natuurlijk, omdat jij terug de man, de man bent, zijn ze bij de CDV nogal kwaad. Als ze van, nee, die Verrosten die gaat toch niet de taak over? verpakken van de Termen. Hè? want wij komen alleen maar in de regering als de termen de eerste minister is. Ja, de postjesjagers. Man, man, man. Gewoon machtsgeil, voor dat ze aan de macht zijn. Dat is de CDMV. Laat ze nog maar al wat suderen, jong. En, en wie weet gaan ze dan vanzelf het opgeven en in de positie gaan zitten. Dan maakt de uit, dat maar rustige regering, met de liberalen, met de socialisten. Desnoods pakt er lijst de dekker bij en dat komt allemaal wel in de chakos, jong. Laat die tjeven, maar tjeven weet maar alstublieft niet in de regeringen, zeg. Ja. Allee, allegi, zeg, beste, hè, jong en sterkte voor alle, want dat zullen ze nodig hebben ze. Hè. Heel, veel sterkte.